Michel Koenen met het NOS-journaal. Het campagneteam van Trump start een rechtszaak... om het stemmen tellen in de staat Georgia te pauzeren, meldt persbureau AP. Volgens de aanklacht zijn ongetelde stembiljetten... vermengd met al verwerkte stembiljetten. De kiescommissie in Georgia verwacht vannacht de tellen gewoon af te kunnen ronden. Eerder dient het campagneteam van Trump al eenzelfde verzoek in... voor de staten Pennsylvania en Michigan. Ook wil het team in, dat in Wisconsin de stemmen opnieuw moeten worden geteld. Joe Biden heeft de verkiezingen in die staat Michigan gewonnen, meldt persbureau AP. Eerder riep CNN de democratische presidentskandidaat al uit tot winnaar. En met de winst in Michigan komt Biden op 264 kiesmannen. Als hij zijn voorsprong in Nevada weet te behouden... dan kan hij deze nacht nog op de benodigde 270 kiesmannen uitkomen. Biden kan dan niet meer ingehaald worden door zittend president Trump. De docent van het Rotterdamse Emmaus College... die wordt bedreigd vanwege het tonen van een spotprint in de klas... is ondergedoken, meldt NRC. De leraar besteedde maandag de aandacht aan de vermoorde Franse docent Samuel Paty. Een aantal islamitische meisjes vond dat een cartoon in de klas weg moest. Daarop stond niet de profeet Mohammed, maar een jihadist. De leraar haalde de cartoon toch weg, maar kreeg later alsnog bedreigingen. Hij is nu dus volgens NRC ondergedoken en een ijsberg met de omvang van de provincie Noord-Holland... stevend af op een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Als het vastloopt op de kust van het Britse Zuid-Georgia... kan het een ecologische ramp veroorzaken, zeggen wetenschappers. In het gebied leven onder meer pinkwinds en zeehonden... die er dan geen voedsel meer kunnen vinden. Ook kan het onderwaterleven ernstig worden verstoord. De ijsberg pakt drie jaar geleden af van Antarctica... en is voor zover bekend de grootste ter wereld. Hij drijft nu in noordelijke richting. Het weer nog. Het koelt af tot 0 à 5 graden. Aan de grond staat op veel plaatsen uh, kan het mistig worden. Morgen schijnt dan de zon regelmatig bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 ball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 Je tombe la Some Spirit has a name.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 Try to love you, but I've all signs. All signs we ignore that. En in de ether op 106. ,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.